Van ZFM Via de kabel op 104.5 En in de ether op 106.9 Straks meer ZFM Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur Dit is Onderduik Nederwit met het NOS journaal KLM wil gaan samenwerken met de Indonesische luchtvaartmaatschappij Garuda Volgens de KLM worden de mogelijkheden voor een samenwerking onderzocht Garuda stond tot voor kort op de zwarte lijst van de Europese Unie KLM Topman Hartman zegt in de Telegraaf dat niemand baat heeft bij het isoleren van maatschappijen die niet helemaal voldoen aan de Europese eisen. Hij vindt dat samenwerking het juiste middel is om de kwaliteit te verbeteren. Geruda wil binnenkort weer op Europa gaan vliegen en door de gesprekken met de KLM maakt Schiphol een goede kans, zegt Hartman. KLM gaat vanaf december op Bali vliegen, maar wel met een tussenstop in Singapore.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 In Ierland zijn de stemlokalen opengegaan voor het tweede referendum over het verdrag van Lissabon. De aangebaste versie van de Europese grondwet werd vorig jaar nog door de Ieren verworpen. De EU heeft nu wat concessies gedaan en de verwachting is dat de Ieren ditmaal voor zullen stemmen. Zo blijft het Ierse verbod op abortus ongemoeid. Als de Ieren het referendum goedkeuren, moeten alleen Polen en Tsjechië het verdrag van Lissabon nog ratificeren. Beide landen staan sceptisch tegenover de EU aan het weer bewolkt en af en toe regen of motregen vooral in het noorden. In Limburg eerst nog even zon, maxima rond 13 graden. Dit was het AP het Airways.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 She's gone.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 looking for